Gert Knut met het NOS Journaal. Tegen een bedrijf in Purmerend is aangifte gedaan van miljoenenfraude met mondkapjes. Een Britse en Chinese-Australische onderneming... zeggen dat ze 1,2 miljoen euro hebben aanbetaald... voor 20 miljoen kapjes tegen het coronavirus die niet zijn geleverd. Toen de buitenlandse ondernemingen de voorraad in Nederland wilden bekijken... was het Purmerendse bedrijf nauwelijks meer bereikbaar. Vanwege het slechte weer annuleren steeds meer carnavalsverenigingen... de optocht die ze voor dit weekend hadden gepland... Na Eindhoven gisteren is nu ook in onder meer Valkenswaard... ter Apel Sittard en Noordwijkerhout de optocht geannuleerd. In andere plaatsen wordt de optocht ingekort... of zonder praalwagens verreden. De dader van een steekincident in een moskee in Londen... donderdag is een dakloze. De man van 29 stak op iemand in tijdens het middaggebed. Er wordt door de Britse justitie verdacht van mishandeling... met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg... en bezit van een steekwapen. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Frankrijk is begonnen met het uitschakelen van de oudste nog werkende kerncentrale in het land. De Fransen zijn nu nog voor drie kwart van hun stroomvoorziening afhankelijk van kernenergie. Dat moet in 2035 nog hooguit de helft zijn. In Frankrijk zijn er op dit moment 19 kerncentrales, waarvan een aantal in slechte staat. De Belgische politie heeft twee inbrekers op heteraad betrapt... in een bijgebouw van de Belgische Nationale Bank in Brussel. Die probeerden zakken met muntgeld te stelen. Mogelijk was er nog een derde inbreker die wist te vluchten... Of die een deel van de buiten heeft meegenomen is nog niet duidelijk. Het weer bewolkt en af en toe regen. Bij een graad of 10, het waait stevig, vooral aan zee. Morgen opnieuw grijs en erg nat. Met plaatselijk meer dan 25 mm regen. Vooral in het zuiden dan ook veel wind. En het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers en vertrekken van de ADB.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is Zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Muziek uit de jaren 80, Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Dat allemaal op de Zandvoortse radio. Goedemiddag iedereen. We zitten weer. Studio Tolweg 10A. Drie uur lang Zandvoortse radio. Met tegenover mij Albert-Jan. En uiteraard nog even dank aan de heren van ZFM Jazz. Yes. Yeah. Nee, twee uur lang uh, heerlijke jazz uh, wat aan ons uh, vooraf ging. Goed, wij zitten er weer. Ja, wat gaan we vanmiddag gewoon doen? Uh, lo lo lokale radio van strand tot stad. Kijk daar, Gezellig. Van. Helemaal goed. goed. Dat lijkt me een mooie. Goed. Hoe is je week geweest trouwens? Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik zat zondag of za maandag zat ik in Utrecht. En uh, ik was, was met de trein en ik ben al zo'n treinganger. En toen ging ik terug en ik zei, hé, hey, dan gaat een sprinter. Maar ik ben er nou uit wat een sprinter is. Dat is gewoon het boemeltje van vroeger. Ja, precies. Ik pak elk station mee. Nee, dat was heel gezellig. <lacht> dus je was even onderweg. Ik was even onderweg. Nou. Heel goed. Nou, je bent er gelukkig op tijd voor dit programma. Ja, goed. Wat gaan we doen? Nou, er wordt niet gevoetbald vandaag. We hebben dus geen Joop in de uitzending. Nee, waarschijnlijk zijn ze allemaal naar het zuiden en al... getrokken ja. Voor de carnaval. Voor de carnaval. Dus vandaag geen voetbal, maar niet getreurd. Genoeg, genoeg nieuws. Allereerst natuurlijk rond de klok van half vier hebben we het weer de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Het weerbericht. Nou, dat voorspelt niet al te veel, veel goed. Om half drie blijft het zo, wordt het beter, wordt het slechter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hebben weer een nieuwe deze week. En die luistert naar de naam Rich. Nou, en het gedicht van de week, nou, dat, uh, dat werd wel eens hoog tijd. Hè? Ik zou het vorige week doen, maar uh, ja, toen uh, om technische redenen was dat niet gelukt. Ik ben al bijna weerjarig. Ja, uh, bijna oh, bijna, ja. Maar ik doe hem toch, ik bedoel, daar heb ik ook uh, op gezweet. Het gedicht van de week, Rob 50. Want twee weken geleden ben je 50 geworden. Nee, 51. 51. Nou, dan veranderen we dat, 51. Bij deze. Dat is zo veranderd hoor, in het gedicht, dat is geen probleem. Goed, Rob 51. Uh, het gedicht van de week, kwart voor vijf. Dus liever was opgelet... Uiteraard hebben we ook natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En we hebben uitgebreid ook veel nieuws. Natuurlijk de datum nadert van de Formule 1. En ook de activiteiten zijn op vele fronten actief. Dus daar ook veel informatie over gedurende de komende drie uur. En natuurlijk ook tijdens Pit Report om kwart over vier. Want de heren van de Formule 1 zijn momenteel aan het trainen in Barcelona op het circuit van de Catalunya. Dus daar hebben we ook een verslag van. En verder wellicht nog een stukje sport kort. Zelfs was nieuws in het kort. Evenementen en weerbericht. We hebben weer een bomvol programma voor u uh, klaar. En we hebben Carnaval gestoven. met uh, Roy van Buringen. Carnaval met Roy van Buringen. Dat, uh, dat is, wanneer is dat? Zoals morgen, hè? Is morgen. Dat is morgen, ja. ja. Oké, okay. dus daar ook, daarover ook nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En tussendoor draaien we ook nog lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Bij is FM. We zeggen eh uh, goedemiddag en hou je radio lekker aan hè. We zijn er tot naar 5 uur 's en daarna Entertainment for You tussen 5 en 7. The IDE can the play The Radio Visual Opiate. 100 years from now. Your title bites and human rights for satellites, your parasites. Hey Now I gotta tell you that I think now I'm so low that I hit the ground.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 ...laterdagmiddag van uh, CFM. En uiteraard uh, de maandagmiddag voor de herhaling... ...met uh, twee platen achter elkaar... ...als eerst Redbox en For America. Gevolgd door een uh, grote hit van dit moment... ...een mooie zinger van uh, Louis Capaldi... ...en Before You Go... Nou, 17 over 2 uur. Albertjan, zit er klaar voor? Er is weer heel wat gebeurd deze week, Albertjan. Ja, ik heb het ook wel een beetje geschift hoor, want het was wel erg veel wat er afgelopen week allemaal gebeurd was. Allereerst terug naar afgelopen woensdag. Boeren die afgelopen woensdag terugkwamen van het protest in Den Haag. hebben aan het eind van de middag geprobeerd het circuitpark in Zandvoort op te rijden. Dat meldt de Zandvoortse courant. De boeren kwamen vanaf het strand en wilden bij Zandvoort de weg weer op. En een aantal tractoren reed richting het circuit in de hoop het protest daar voort te kunnen zetten. De bestuurder van een veegwagen van het circuit stak daar echter een stokje voor. Hij zag de boeren naderen en zette snel zijn wagentje dwars op de toegangsweg naar het circuit. Ook de politie was uiteraard aanwezig. Sajant detail, de tractoren zijn ook over Noordvoort gereden. Het drie kilometer lange stuk tussen strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Dat stuk strand is nou net een onderwerp van een verhitte discussie... omdat Formule 1-teams een verzoek hebben ingediend... om de strandroute tijdens de Formule 1-weekend te kunnen gebruiken. Het gaat om de medewerkers van drie raceteams die in Noordwijk overnachten. Noordvoorst is een beschermd stuk strand... wat nog geen jaar geleden officieel is geopend door beide gemeenten. Gemotoriseerd verkeer mag er niet komen... en ook wandelaars worden geadviseerd om via de duinen te wandelen. Het strand is bestemd als rustgebied voor vogels en zeehonden. En als je toch op die woensdag op het strand was... dan heb je zeker verbaasd over de vele tractoren... maar ook over het schuim op het strand. Je zal je wel afvragen gevraagd hebben... waar komt die zeepsop in vredesnaam vandaan? Het lijkt net of een een of andere zeepfabriek verkeerd geloosd heeft. Maak u zich niet ongerust. Niets is minder waar. Het schuim wordt veroorzaakt door de schuim, ma, schuimalg. En deze algen groeien in het voorjaar en splitsen zich. Omdat de temperatuur momenteel aan de hoge kant is... is er meer schuimalg dan normaal... Echter door gebrek aan voedsel stervende algen massaal. De cellen van de schuimalgen bevatten eiwitten... en de gelatine wordt door de golven van de zee opgeklopt tot schuim... en met de storm en de harde wind die we momenteel hebben op het strand geblazen. Een mooi gezicht, maar minder leuk voor de wandelaars, uh, venters en strandtenthouders. Het schuim is vrij moeilijk te verwijderen. En gelukkig is het seizoen nog net niet begonnen, dus het valt het allemaal nog wel mee. Ja, en wij hebben daar ook een foto van uh, geplaatst op uh, de ZFM-app en op uh, Facebook. Ja. En als je nou goed kijkt, uh, Albertje, naar die foto... dan zie je de eerste tractor zie je al aankomen in de verte. Die staat ook op de foto, dus uh, het was dezelfde dag. Goed, nou, uh, eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus. Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor eventuele onroerend goedzaakbelastingen. De afvalstoffingheffingen, heffingen, rioolheffingen en eventuele overige belastingen. U kunt ook, uh, ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding, kunt aanvragen of bezwaar kan maken. Gemeentebelastingen Kennenmeland Zuid, GBKZ in het kort, verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belasting- en belastingaanslagen. Op www.gbkz.nl www vindt u een antwoord op veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan gerust contact op met de GBKZ. De contactgegevens staan op de voorzijde van uw aanslag vermeld. Bijna 650 Zandvoorters hebben aan de gemeente suggesties gedaan... voor het oplossen van verkeersknelpunten in Zandvoort en Benveld... De meeste wensen en knelpunten gingen over het fietsverkeer parkeren, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer, verkeersveiligheid en het doortrekken van de Herman Heijermansweg. Opvallend was dat eenrichtingsverkeer regelmatig werd genoemd, zoals het naleven daarvan of het wel of niet instellen van eenrichtingsverkeer. Een ander knelpunt dat werd aangegeven is drukte op de piekmomenten tijdens bijvoorbeeld zomerse dagen. Alle opgegeven wensen en knelpunten worden verzameld... en daaraan worden de meetgegevens van de gemeente toegevoegd... zoals aantallen, voertuigen, gemeentesnelheden en ongevalscijfers. Het totaalbeeld van de verkeerssituatie van de nu te verwachten ontwikkelingen... zijn op basis van het maken van een mobiliteitsvisie. In het tweede kwartaal van dit jaar gaat de gemeente met inwoners... in gesprek over de mobiliteitsvisie 2040. En tot slot, vrijdagmiddag is op het Zandvoortse strand vlakbij Holland Casino een handgranaat gevonden. De 19-jarige Julian Woutersson vond het explosief terwijl hij met een medaaldetector muntjes aan het zoeken was. Dit meldde onze media-partner NH Nieuws. De politie is ingeschakeld en die heeft het gebied rond de vindplaats met linten afgezet. Een politiewoordvoerder meldt dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijke explosieven op het strand. Een explosievenverkenner werd ingeschakeld. Het lijkt te gaan om een oude verroeste granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de vinder lag de granaat slechts een paar centimeter onder de grond. De onderste kop zat nog op de granaat. Hmm, eng bericht. Ja, maar af en toe komen die dingen gewoon weer boven. Ja, dat in ene ja. zijn ze er weer. In ene zijn ze er weer. Nou ja, gelukkig is deze weer verwijderd van het Zandvoortse strand. Dankjewel voor het nieuws. Niet echt in het kort, maar goed, het is ook na te lezen hè? op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Hij is gratis Verkrijgbaar blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. En luister je naar het geluid van Zandvoorts. Ja, de jaren 90 begon het ermee uh, voor uh, CFM. 30 jaar lokale radio in Zalvoort en daar zijn we trots op. Plaat uit die tijd is deze van uh, Ace of Base en Design. Dat was uh, Ace of Days. en uh, de sein. Ja, vanmiddag of uh, vanavond om 6 uh, uur gaat het uh, beginnen in Zandvoorts. Dan hebben we de, de Lightwalk. Ja, en ik hoop dat het weer een beetje mee zit en dat het toch wel redelijk weer gaat worden. Over het weer gesproken, dat krijg je zo dadelijk uh, van ons uh, in deze zaterdagmiddagshow op de Zandvoorts Radio. Maar eerst gaan we nog een plaatje voor je draaien van Fruitcake. Hier is My Feet, want moe! Straks om 6 uur gaat het beginnen hier in de We hebben het over de Lightwalk. Een mooi evenement en ik hoop dat het weer een beetje mee zit. En dat de voeten ook meewerken en de benen. Dat zal wel belangrijk zijn. Vandaar even deze van de fruitcake. Een lekkere gouden ouwe. Zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Je hoorde My fiets Wants move. Zie ja, ik hoop dat je goed uh, nieuws hebt over het weer... dat het een beetje beter aardig blijft vandaag... en niet al te veel wind, albert uh, Nou ja, je ziet het als je naar buiten kijkt. Uh, luisteraars en kijkers ook. Het is overwegend uh, bewolkt... en er valt zo nu en dan wat lichte regen of motregen. Soms is het ook een tijdje droog... maar zeker later vandaag nemen de neerslagkansen toe. De temperatuur stijgt vandaag naar 11 graden... en de vlagerige en doorslaande zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig aan, aan zee... zelfs tot stormachtig... Windkracht 5 tot en met 8 met zware windstoten van 75 à 90 km per uur. Dus er komt nog wat op ons af vandaag. Komende nacht en zeker morgen regent het flink en is het kwetsnat. Pas in de loop van zondagmiddag nemen de neerslagkansen af... en met wat geluk breekt aan het eind van de middag zelfs nog even de zon door. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig tot hard. Windkrachten 4 tot en met 7. En de temperatuur stijgt morgen naar waarde tussen de 9 en 12 graden. En maandag is het wederom bewolkt en valt er af en toe regen. De temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden. En er waait nog steeds een stevige zuidwestenwind, windkracht 5 tot en met 7. Dinsdag wordt een mindere zachte lucht aangevoerd. En vooral woensdag komt het tot winterse buien... die van onweer, hagel en natte sneeuw vergezeld kunnen gaan. De temperatuur blijft dan steken bij hooguit 6 graden. En tot slot... Donderdag is het eerst droog, maar in de loop van de dag gaat het weer geruime tijd regenen. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. De temperatuur wordt weer wat hoger en ligt vanaf vrijdag rond de 9 graden. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, om ik dan het weer eens na te lezen op www.ricoweer.nl of www.smetiopagina.nl of via de CFMF die je gratis kan downloaden. Dat was het weer? En we hebben nog geen berichten dat het uh, niet uh, goed zou gaan vanavond uh, met uh, de live walk, Dus we houden het uiteraard voor je in de gaten. Of het allemaal uh, doorgaat zoals het gepland is. En hier is Maroon 5. Here's to the ones that we got. Cheers to the back memories of everything we've been through.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 als we nog een keer die lekkere zingen van uh, Elton John en uh, Kiki D... en Don't Go Breaking My Heart. Ja, mocht je het nog niet weten... 1, 2 en 3 mei komt de Formule 1 naar Zandvoort. En daar zijn we uiteraard uh, beren trots op. Ook van de Zandvoortse de radio. Vandaar dat uh, onze naam gewijzigd gaat worden. Ja, onze naam gaat worden ZF1, Albert-Jan. ZF1? Oh, ja, ja. ZF1. Tot en, met de, tot, tot, tot en met de Formule 1. En daarna ja. is het weer gewoon. uiteraard, oh, okay. uiteraard. Over de Formule 1 gesproken, daar heb jij nieuws over. Ja, allereerst de, de Formule 1-vervoer over het strand. En uh, de gemeenteraad van Noordwijk heeft afgelopen week ingestemd... met het vervoer van de drie Formule 1-teams via het strand naar Zandvoort. En dus ligt nu het balletje bij de gemeenteraad van Zandvoort. Diverse partijen in de gemeenteraad zien ook geen grote bezwaren. De gbz veranderen. Uh... Uh, ...raadslid Astrid van Terveld de Groot... ...laat weten dat haar fractie verdeeld was... ...maar dat de meerderheid geldt uh, in de politiek. Ze vervolgt het natuurgebied is er pas negen maanden... ...en dus zullen de dieren waarschijnlijk nog niet veel last hebben van de auto's. En voor een, die tweetal zeehonden zijn we ook per se niet tegen. Ook de Oudere Partij Zandvoort en VVD laat weten op voorhand niet tegen te zijn. Peter Kramer, raadslid van Oudere Partij Zandvoort... Er gaan ook andere voertuigen over het strand. Er wordt weer met een negatieve blik naar de formule 1 gekeken. Laten we eerst eens even een jaar aankijken en dan evalueren hoe het is gegaan. Martijn Hendricks van de VVD vertelt dat zijn partij zich pas eerst wil inlezen... alvorens een duidelijk standpunt in te nemen. Maar mijn eerste reactie is waarom zouden we er tegen zijn? Onze collega's van NH Nieuws spraken daarna met PVV-raadslid Ronald van Tichelen. Die honden heb ik me laten vertellen, die zijn daar niet zoveel. veel en uh, ja, die zandvoortjes hoor, die zijn wel wat gewend hoor. <laughs> ik kan me nog een mooi filmpje herinneren van een, dat uh, was dan in de Verenigde Staten, een space shuttle lancering. En dan was een adelaar, die zat er op zijn nest en die gaf helemaal geen krimp. Terwijl acht, op de achtergrond de space shuttle de lucht ging. Dat is wel uh, een, een opvallend uh, iets vond ik dat. Dus eigenlijk zegt u, die beesten hebben daar niet zo heel veel last van. Nou ja, die beesten kun je niet interviewen, dus uh, dat is natuurlijk lastig te bepalen. Maar mijn indruk is, alles wat met de Formule 1 heeft te maken nu in Zandvoort, ligt onder een vergrootglas. En er zijn bepaalde types die willen echt alles aangrijpen om het in een negatief uh, daglicht te plaatsen. Ik zeg gewoon, jongens, laten we er gewoon een mooi feestje van maken. Dat lijkt me veel beter. Ja, dat was het uh, interview van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Afgelopen woensdag op de markt uh, opgenomen. En je hoorde ook dat het uh, voor het uh, raadhuis was. Het was uh, duidelijk te horen. Nou, een duidelijke mening uh, van uh, Ronald van Tichelen van uh, de PVV hier uit Zandvoort. serious. A no hobby Deze 12 is van Donny Allen en Sirius gingen we terug naar de jaren tachtig. Speciaal even gedraaid voor alle disco liefhebbers En dat zijn er heel wat. Uh, die luisteren naar het uh, Zandvoortse geluid. Een geweldige platen uh, om uh, weer eens terug te horen. En vandaar dat ik hem ook gedraaid heb, uh, Albert-Jan. Helemaal goed. Ja, wat, uh, oh ja, we hebben het over uh, het circuit. Volgens mij uh, kunnen we gaan racen, of niet? Nou ja, overal op het circuit Zandvoort ligt inmiddels asfalt. Kort gezegd, de racebaan is klaar. We zijn bezig met de finishing touch. De laatste laag moet er nog overheen. Maar we zitten lekker op schema. Al dus Jan Lammers afgelopen week tegen onze collega's van NH Nieuws. Als je er even niet bent geweest is er alweer veel werk verzet op en rond het circuit. Inmiddels ligt overal asfalt. En is deze week gewerkt aan de afronding van de baan. Letterlijk de finishing touch, de contouren liggen er, de baan ligt er. Dus zeg maar even dat hij in de grondverf staat. En dan moet de laatste laag asfalt eroverheen. En dat moet natuurlijk allemaal netjes aansluiten op, op zeg maar de curbstones, zoals we dat in de racerij noemen. Dus die randstenen. Dus dat, dat zijn zeg maar, zeg maar bij ons de plintjes. Ja. Dus dat moet allemaal natuurlijk allemaal netjes afgewerkt worden. Maar ja, we zitten lekker op het schema. Jan Lammers is inmiddels zelf een jaar lang sportief directeur van de Dutch Grand Prix. En het gezicht naar buiten namens de organisatie, het zijn dan ook drukke tijden. Nou ik zal deze week even een paar dagen bezig zijn met uh, ja, allerlei ofwel interviews of gesprekken of wat dan ook. Uh, maar ik zit ook veel in het buitenland. Uh, deze week is mijn dochter ook een jaar, die woont in Florida. Dus uh, die ga ik nog even bezoeken. Dus veel onderweg en, en uh, veel van dit soort dingen ertussen door. Naarmate de, de race dichterbij komt zal het alleen nog maar drukker worden. Het betekent ook dat zelf racen er niet in zit voor de 63-jarige Zandvoorter. En nu sta je eigenlijk een beetje aan de zijlijn als een soort bobo, hè? zal ik hem even noemen. Is dat niet heel raar? Nou, eigenlijk gek genoeg uh, is dat wel een beetje de story of my life uh, op dit moment. Want ik sta in de weekenden vaak langs de kartbaan. Mijn zoon René die is druk aan het karten. Laat vroeg iemand aan mij uh, van wanneer heb je je laatste race gereden. En toen dacht ik, volgens mij ben ik gestopt. Uh, dus want, want kan ik kan niet eens zo snel erin. Maar gaan we jou nog wel terugzien ooit in een racewagen tijdens een wedstrijd? Ja, absoluut. Zo hier en daar zal ik, zal ik nog wel racen. Maar dat is natuurlijk niet om carrière te maken, want daar zit het grootste deel wel achter me. Ondanks dat het racen hebben inschiet, geniet Lammers wel van zijn nieuwe rol. Deze job is natuurlijk super, super leuk. Het is ongelooflijk dat je gewoon als land zoiets al binnenhaalt, dat dat ook in je geboorteplaats dan komt. Ja, dat is natuurlijk gewoon absoluut wel het kerstje op de Appemoes. Ja, het wordt gewoon een van de mooiste circuits ter wereld. Ja, mooie promotie van uh, Jan Lammers, uh, weer, ook weer tegenover uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. De baan is er uh, bijna klaar voor, hè? nog een beetje aan het hekwerk schaven en uh, dan komt het helemaal goed. En wij van uh, de lokale radio zijn er uiteraard bij met ZF1. Jawel, dus uh, hou ons uh, in de gaten. We zullen uitgebreid verslag gaan doen van alle randgebeuren wat er uh, plaatsvindt hier in Zandvoorts. The game I play. I'm telling you, baby. Lekere dansbare muziek uit de hippraders van dit moment. De zinger van Mestu en Don't Worry. Jawel, Albert-Jan, je hebt weer nieuws voor ons. Ja, even nieuws in het kort. Een aantal. Twee Zandvoortse horkatijgers gaan samen een nieuwe uitdaging aan. Freelance-kok Giovanni Caffio en Tamara van Leeuwen... jarenlang vaste medewerker bij Café Neuf... hebben een foodtruck gekocht en gaan met de foodtruck Gio Mare Food and Drinks... De standplaats op de, de zeeweg op de parkeerplaats tegenover de Bokkerdoorns bezetten. Decennia lang stond daar een snackkar, maar die is enkele jaren geleden verdwenen. Het duo wil nu die plek een nieuw leven inblazen met hun foodtruck. In het weekend van 29 februari en 1 maart is de grote opening. Op 29 februari is om 8 uur een herhaling van de beelden in Zandvoort uit het verleden en heden door de babbelwagen. Heeft u deze digitale presentatie nog niet gezien, dan is het een aanrader. De presentatie is dit keer in de Protestantse Kerk aan het kerkplein en wordt door, verzorgd door Tom Drommel. Reserveren is gewenst bij Marcel Meijer of via infoapenstaatjebabbelwagen.nl. babbelwagennl info -babbelwagen De kosten zijn 2,50 euro per persoon en de kerk is open vanaf 7 uur. En tot slot maandag 9 maart wordt van 2 uur tot half 4 weer een gezellige verhalenmiddag... met beeldmateriaal over de Zandvoortse onderwerpen georganiseerd. Het onderwerp is winkels in de gemeente Zandvoort in de jaren 70 en 80. Dit is een vervolg op de verhalenmiddag over winkels in de jaren 50 en 60... die vorig jaar november is geweest. De middag is ook prima te volgen zonder de voorgaande middag bezocht te hebben. De presentatie wordt verzorgd door Maarten Keur en Jan Kool. De locatie is het de Blauwe Tram Zandvoort. Het centrum centrum een 2,50 euro. Inclusief koffie of thee en wat lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Nogmaals, maandag 9 maart van 2 tot half 4. Dankjewel Albert-Jan en zet hem inderdaad in de agenda. Leuk om daar een keer een kijkje te gaan nemen. En meer te weten over de oude winkels uit Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog 2 uur lang. Zandvoort op zaterdag op het geluid van Zandvoort. De Zandvoortse radio. Graag. Tot zometeen en Amy Stewart is de laatste voor drie uur. Het is knock on Woods.